Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS journaal. In Indonesië is de radicale moslimgeestelijke Abu Bakar Bashir opgepakt. Hij zou betrokken zijn bij een nieuw netwerk van militanten in de provincie Aceh.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 Dan la dan la la la dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Alors on danse Alors on If I ever get out 9.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zomerhits.